1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. YouTube-ster Nicky de Jager is afgelopen middag thuis overvallen. Zeker drie overvallers drong het huis in Uden binnen... en bedreigden de bewoners waarschijnlijk met een vuurwapen. Daarna zijn ze er met onbekende buit vandoor gegaan. Volgens de politie liep een van de bewoners oppervlakkige verwondingen op. Het is niet duidelijk of het om de jager zelf gaat of om haar vriend. Via Instagram bevestigde ze later de gewapende overval. De politie stuurde na het incident... Een burgernetmelding. De man die afgelopen middag zwaar gewond raakte bij een schietincident... op een drukbezocht strand in Amsterdam is overleden. Waarom de man van 24 werd beschoten is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen, onder wie ook veel kinderen, waren getuigen van die schietpartij. De politie roept iedereen op die beelden heeft gemaakt om ze te delen. De schutter is nog niet gepakt. Frankrijk helpt Mauritius bij het opruimen van een grote olievlek die een natuurgebied bedreigt. President Macron stuurt op verzoek van de regering van Mauritius een militair vliegtuig en een marineschip. Op 25 juli liep een Japans vrachtschip vast bij Blue Bay, vlakbij het grootste koraalrif van de eilandstaat. Het schip heeft 4000 ton diesel en olie aan boord waarvan al een deel is weggelekt. De premier van Mauritius sprak van een dreigende milieuramp. Hij vroeg hulp aan Frankrijk omdat zijn land niet in staat is om gestrande schepen te bergen. De wedstrijd tussen FC Dordrecht en NAC Breda van komende middag... is afgelast vanwege twee coronagevallen bij NAC. In aanloop naar de wedstrijd zijn de complete selectie en staf opnieuw getest... en daaruit kwamen twee positieve resultaten. Vanwege de privacy maakt NAC niet bekend wie het zijn. Ook het trainingskamp van NAC is per direct beëindigd. Het weer, de temperatuur daalt vannacht langzaam naar 18 tot 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen dan opnieuw weer veel zon. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 37 in het zuidoosten, waar ook onweer kan ontstaan. En de komende dagen blijft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, Zandvoort. Een zomerhit!